En welkom bij weer een uitzending van Goolse Kringen van 9 maart 2015. Goolse Kringen staat onder de redactie van Els van Kemenade, Lucie Roodbol, Gerard de Groot, Leonard Joosten, Ben Bonen en Bernard Robben. Vanavond Lucie Roodbol en Gerard de Groot en de technische ondersteuning door Stefan Eikenaar. Twee gasten, twee onderwerpen, want er gebeurt toch wel het nodige in Goor, soms ook zonder dat we het ons. Zelfbewustzijn. En vanavond hebben we het ook over iets wat in Tilburg is gebeurd vorige week. Maar dat mag, namelijk met Thijs Kemmeren zijn afscheidssymposium. Kort samengevat: de betekenis van sport in de samenleving vroeger, nu en in de toekomst. En met Wil van de Kruis gaan we het hebben over vroeger, nu de toekomst van de lokale omroep in Goorhe. Maar als ik het goed zie, vooral over de toekomst... ...want hij is gisteren gekozen tot nieuwe interimvoorzitter van onze lokale omroep. Dus dat is in ieder geval in het nieuws in Goorhe. Maar is er nog meer nieuws in Goorhe en omgeving? Vragen wij onze gasten. Nou ja, er zijn drie belangrijke nieuwsfeiten wat mij betreft. De ene is het afscheid van Thijs Kemmer bij de hogeschool... ...maar daar gaat hij straks zelf over vertellen natuurlijk. Met een fantastisch symposium... De tweede is natuurlijk, dat is niet typisch Gools, maar dat is natuurlijk dat afgelopen zondag was het Internationale Vrouwendag. En wat heel bijzonder is voor Goorle, is dat voorafgaand aan die zondag op vrijdag het KVG al een symposium had georganiseerd met Jette Kleinsma, staatssecretaris als spreker. En daar was ik wel trots op dat er 150 vrouwen in de zaal zaten die allemaal rond dat thema kwamen. En mijn linkerbuurman Thijs en ik mochten daarbij zijn omdat onze vrouwen ons hadden uitgenodigd. Dus dat was een heel eer om, om te ervaren als Mannen, kleine mannen, hoe het is om onder zo'n groot gezelschap vrouwen te zitten. Dan, vroeger was dat omgekeerd, maar nu moeten wij dat meemaken. Dus dat was heel interessant. Maar boeiend ook dat je de kleinsman, met name eh, toch niet inging op topvrouwen en vrouwen aan de top, en zo, maar met name op het feit dat heel veel vrouwen zich moeten realiseren dat ze part-time werken, eh, dat ze dan straks bij een eventuele scheiding, en die zijn er heel veel, economisch volstrekt afhankelijk worden van de bijstand. En nog eens een groot beroep doen op, uh, op de economische zelfstandigheid van vrouwen. En met name ook op het punt van... ...zorg er nou voor dat je goed op de hoogte bent van wat je pensioen straks is. Want voor heel veel mensen is dat een onaangename verrassing. Dat vond ik dus heel goed... ...dat we zoveel vrouwen in Goorl op de been kregen voor dit thema. Tweede thema. Derde was een heel kort nieuwsberichtje in het Brabantse Nieuwsblad deze week... ...over de recreatieve poort. Want wij gaan dus weer daar een prachtig nieuw uh, restaurant of café of wat het ook mogen worden... In dat kleine stukje stond dus dat er nu weer een groot uh, restaurant in Goorland bij kwam, helemaal in het buitengebied, met vooral heel veel ruimte voor heel veel auto's. En de vraag werd gesteld wat Goorland daar nou precies aan heeft. En ik vond het thema interessant, omdat daar in de, aan de orde werd gesteld, hoe verbinden we nu datgene wat in het centrum van Goorland verbindt met datgene wat kinderen gaat verbinden. Want heel veel toeristen, dan krijgen we straks een tweede bokrijer waar... De bossen volstaan met auto's en waar Goorlen helemaal niks aan heeft. Dus dat vond ik een thema waarvan ik denk, als ik in de politiek zou zitten, zou ik me daar nog eens goed op raden. Maar ja, ik ben bang dat ik daar de geboorte van heb meegemaakt. Ja, ja. Jaren geleden hebben wij in Goorlen een discussie gehad, op zich goed georganiseerd, over een toekomstvisie voor Goorlen. En pas na afloop heb ik begrepen dat eigenlijk het enige, enige agendapunt dat er echt toe deed wat betreft het college was... ...krijgen wij voldoende draagvlak voor meer toeristische ontwikkeling ja. in Goren. Ja. Zoals daar zijn, een recreatieve poort, ja. whatever that may be. Ja. Maar Joke Vaas, vanuit Poppel, is in actie gekomen en begint een handtekening, een actie, een bezwaarprocedure... ...nu alles besloten is. Oké, ja. dat gaat vaak zo, ja. te laat. Uh, dus, uh, maar ik vond ja. het thema wel boeiend. Ja. ja. Thees, ja. Jij iets? ja even even op, op dat thema. Dat is inderdaad heel erg boeiend. Ik heb jarenlang city marketing gegeven. En ook uh, regiomarketing marketing zou je kunnen zeggen. En uh, ik heb ook nog met, uh, met onze, onze, onze wethouder mijn presentaties daar naartoe gestuurd. En uh, ik heb hem proberen uh, helder aan te geven dat. Uh, Um, als je iets doet aan regio of city marketing dan je moet denken aan doelgroepen. En dat de eerste belangrijke doelgroep voor wat voor activiteiten dan ook, je eigen bewoners zijn. Vervolgens zijn het je bedrijven. Daarna denk je aan, ik noemde dat dan altijd bollebozen, hè? want de studentensteden of zo, die hebben wij daar niet. En als laatste kwamen, als je dat op orde had, dan kwamen die bezoekers vanzelf wel. En we zijn geen Amsterdam en dat zullen we ook nooit worden. Maar ja, je hebt gelijk. Ik kan me herinneren een... dat je dat ooit een keer gezegd... zelfs in het openbaar... in een van de, een van de, een van de bijeenkomsten. Ja. Ja. Een bekend verhaal. Ja, ja. Nou, het is <laughs> toch niet overal doorgedrogen ja, volgens ja, mij. Ja, ja. Vrij logisch. Heel consequent. Heel consequent, ja. ja, ja, ja dus ja, ik ja. vertel het nog steeds. Maar ja. ik heb ook wel twee... als ik weer door mag gaan... Ja. Of, twee nieuwe dingen... tussen aanhangsleden. Nou, het eerste is wel interessant... en ik hoop dat ik daarvoor nog een keer terug mag komen... ...in de week waarop 17 april valt. Goorlen gaat meedoen aan de Nationale Sportweek. We zullen met een kleine, ja, kleine eenvoudige, maar wel sprankelende opening beginnen. Waarschijnlijk hier in de Fraterstuin. Dat komt allemaal rond. Het thema is Ik Neem Je Mee. Dus wij vragen alle sportverenigingen om tegen hun leden te zeggen van... ...ik neem jou mee. En of dat nou om fietsen, of wandelen, of een keer voetballen. Of... Ik vind het een fantastisch thema. Het is een nationale sportweek. Er zijn eh, meer dan 120 gemeentes die daaraan deelnamen. En tot onze stomme verbazing eh, schitterde geworden door afwezigheid. Dat heeft niks te maken met de grootte, want er zijn ook heel veel andere dorpen die wel degelijk meededen. Maar goed, we hebben het initiatief opgenomen om dan ook eh, in eh, die aprilweek, hè, van 17 tot 25 april, valt dat ook mee te doen. Um, dat is één, dus ik hoop dat ik er later nog een keertje wat uh, verder op in mag gaan. Um, Wil well, die fietst elke dag al, dus dat, dat is al heel goed dat hij dat doet. Elektrisch. Met enige ondersteuning, ja, ja, ja. Ik, zo zeg je dat netjes ja, ja, ja, ja, ja. wel. Maar je fietst. Uh, het tweede punt is, ja, daar ben ik vanmiddag geweest, iets uh, fantastisch eigenlijk. Um, er was een symposium, cultuur met kwaliteit. In Tilburg. Uh, hoe kom ik daar nou terecht? Ik ben onder andere ook lid van de Raad van Toezicht van Factorium. En Factorium hebben wij natuurlijk ook hier in, uh, in Goerle. En wat ik daar nou zag aan voorbeelden over cultuur met kwaliteit. Op welke, ik uh, moet eigenlijk beter zeggen cultuur, educatie met kwaliteit. Met projecten die vanuit Tilburg, niet alleen vanuit Factorium, maar ook vanuit de bibliotheek. Of vanuit het regionaal archiefcentrum. Of vanuit kunstenaars. Neergezet werden in de scholen. Uh, zowel in het curriculum als in de buitenschoolse opvang... zeggen we hier, met de brede school. Ja, dat waren fantastische projecten. En ik dacht van, hoe bestaat het nou... dat vijf kilometer hier vandaan zulke geweldige projecten zijn... en dat wij hier geen gebruik van kunnen maken? Nou, dat vind ik ook echt een politiek item... Waar ik toch, dat ik wel op de kaart zou, zou, zou, zou willen zetten. Per slotverrekening gaat het om cultuurontwikkeling... Van, en culturele ontwikkeling en educatie van, van onze jongeren... en van onze kinderen... En uh, ja, als je, als je dit soort prachtige dingen heel dichtbij hebt, dan ja. begrijp ik niet waarom we dat hier in Goorlen niet, niet, niet uh, kunnen gaan doen. Dat zijn de twee punten die ik eventjes uh, naar nou, nou, voren wilde brengen. Politiek maar, kan weer een hele tijd vooruit met ons Daar Dat dacht ik, ja. <laughs> ja. Daar heb ik er ook nog eentje voor. Want ik zag uh, in de berichtgeving en in de raadstukken dat er weer gediscussieerd wordt over ons parkeerbeleid. En dat lijkt mij wel een trieste aanleiding, omdat er weer geweld gebruikt is tegen onze bijzondere opsporingsambtenaar. En dat zal ik nooit uh, kunnen gebruiken. Ik heb het nooit zo opgezag. Maar dan geef ik een grote mond en dan houdt het toch op. En uh, verder heb ik een klein hartje. Uh, maar ik zag ook dat er vragen gesteld werden van, hoe moet dat nou eigenlijk verder met die blauwe zone? En dan denk ik, ja, ik vond net een hele mooie opzomming van prioriteitsstelling door Thijs. ...van waar je mee moet kijken als je beleid ontwikkelt... ...je begint met de bewoners en hiermee begonnen met de winkeliers... ...want die wilden graag dat mensen zo snel mogelijk met de auto hier konden komen om te shoppen... ...en naar hun auto voor de winkel neer uh, konden oh, nee, zetten. En nu is de parkeergarage gratis en ik zie totaal geen nut meer in een blauwe zone... ...en dat kost handenvol geld. En nu krijg je nog een deel van de opbrengst als gemeente en dat wordt ook afgeschaft... Ja, ja. Uh, en het lijkt wel alsof dan zo'n machine maar doorrolt. Van ja, we hebben het toch en het nut is toch bewezen. Want uh, de auto's spreiden zich en, uh, en rijden rond. En maar ondertussen ik... staat de parkeergarage heel vaak leeg. Nou, ja? ja? Zij is ja, wel dat worden, ja? wat ik ah. ben. Oh, nou, ik kan er altijd al ik met, jij wel met naar, de auto hier naar. Heel, heel zelden, dat maar als ik op, Ik dat ben wel in de parkeergarage, maar ik moet zeggen... Ik ja. heb nooit hoeven ze zoeken naar een plek. Nee. Nee, maar ik ben het wel met je eens ook, Gerard, we moeten er snel mee stoppen. Ja. Ja. Volgens mij uh, uh, zijn er ook heel wat mensen uit, uh, uit, uit Poppel of uit, uit Tilburg-Zuid die gewoon niet meer naar Gorle komen vanwege het feit dat ze zo'n bon gekregen hebben. Ja. En uh, ik zelf niet uitgezonderd en ook mijn kinderen en enzovoorts en je ergert je kapot eraan. Ja, ik had vandaag ja, weer een bezoeker uh, die lang bleef en daar zit je toch maar wat op je klok te kijken. Ja. Want ja, er zijn dus wat plaatsen waar geen blauwe zon meer geldt. En die zijn al beschikbaar voordat de winkels opengaan. En dan zeg ik altijd, ja daar hebben de ambtenaren en het personeel van de winkels al geparkeerd. Ja. Maar dat is dus onze kleine frustratie, daar gaan we ja. het niet over hebben. Ja, we gaan het over de nee. grote frustraties hebben. Wij gaan het <lacht> hebben <lacht> oh, ja. over een man die iets durft. Wil van der Kruis, dacht ik toch te mogen zeggen. Dit is natuurlijk de laatste jaren toch veel gemompeld rond een lokale omroep. En nu moet dat verder en wat gaat er gebeuren en we zien er uh, zo weinig van. En uh, nu lees ik uh, dat deze nieuwe, nog interim voorzitter, omdat hij voor eind april echt een agenda al heeft van dingen die gerealiseerd moeten zijn. Uh, nieuwe afspraken met de gemeente wil maken, uh, de zendvergunning veilig uh, wil stellen, een toekomstvisie wil ontwikkelen, een nieuw bestuur geïnstalleerd wil hebben. Uh, en ik neem aan, want ik ben bij deze ledenvergadering aanwezig geweest... Uh, ook nog nieuwe programma's laten maken. Dus was mijn eerste vraag. Wil, hoe is het zo gekomen dat je deze uitdaging op je bordje hebt gekregen... en ja hebt gezegd? Ja. Nou, dat is iets wat al heel lang bij me speelt. Uh, kijk, je kunt natuurlijk redeneren, en veel mensen redeneren zo... dat in deze tijd waar je internet hebt en allerlei faciliteiten... ...om met elkaar in contact te komen... het eigenlijk niet meer nodig is... ...dat je ook nog een lokale omroep hebt. Uh, ik denk daar heel anders over. Ik denk dat uh, juist in een wereld... ...waarin zoveel communicatiemogelijkheden zijn... ...waarin mensen de hele wereld... ...op hun bordje krijgen... Uh, dat is ...voor een heel boel mensen is dat prima... ...die kunnen dat aan... ...die kunnen een heel veel zaken tegelijkertijd uh, hanteren... ...maar voor een hele grote groep mensen... ...betekent dit soort... Veel, ...veelvuldige informatie ook... ...dat het kan leiden tot grote onzekerheid... En ik denk dat naarmate de wereld groter wordt voor mensen, het belangrijker wordt dat er ook iets is wat dichtbij is. En dat mensen dichtbij de dingen kunnen horen die voor hun in hun eigen leefwereld belangrijk zijn. Dus ik denk dat een lokale omroep die zich richt op de eigen leefwereld van de mensen, die niet zich bezighoudt met het draaien van plaatjes die je er elders anders ook kunt horen, maar die zich bezighoudt met datgene wat in deze gemeenschap gebeurt, en daar kritisch naar kijkt en daarover rapporteert, ...dat daar absoluut een meerwaarde in kan zitten. De log is een publieke omroep. En dat betekent ook dat je goed moet nagaan... ...wat de publieke functies zijn die je hebt te vervullen. En daar hoort dus bij dat je, ja, dat je de gemeenschap centraal stelt... ...en dat alles wat daar gebeurt, dat je daarover rapporteert. Dat is voor heel veel mensen een zekerheid in een verder heel onzekere wereld. Dus ik denk dat dat... ...dat, zou, dat is mijn drijfveer. Mijn maatschappelijke drijfveer, zou je kunnen zeggen. Uh, ik, persoonlijk vind ik altijd dat als je ergens woont... En je kunt het dat je dan ook voor die gemeenschap iets moet doen. Ik heb nu bijna acht jaar Jan van Bezouwer op zitten. Dus dat zat ook dit jaar af, dan moet er een nieuwe komen. Dat vind ik ook heel goed. Meer dan twee moet je het zeker niet doen. Dus ik krijg straks tijd uh, om er weer eens voor ja, iets over iets nooit in over eens anders over iets anders druk te maken en hier is iets om je druk over te maken. Um, kijk, de log is natuurlijk de oudste publieke omroep van Nederland. Uh, en daar heeft Leo Joosten en de zijnen hebben daar natuurlijk uh, fantastische uh, uh, pioniersarbeid in verricht. Natuurlijk is het zo dat er op dit moment uh, heel veel mogelijkheden zijn. Kijk, we kennen in Gool een platform bij Goolenaren. Uh, allerlei mogelijkheden zijn er om, uh, om je met elkaar te communiceren. Uh, en ik denk dat het goed is dat er een soort platform is. En dat kan de log zijn, want de log heeft een licentie. ...van waaruit en waarmee anderen samen kunnen werken. Uh, ik, heb het verkiezings, ik heb het bestuursakkoord van de gemeente nog eens even nagelezen. Die zijn daar heel, uh, heel helder in. Die zeggen, wij willen actief initiatieven ontwikkelen... ...om een goede invulling te geven aan de licentie voor de lokale omroep. Wanneer deze afloopt. Dat betekent dus dat de gemeenteraad zegt, bestuursakkoord... ...iedereen die dat wil, kan straks een licentie aan gaan vragen. En ik kan me heel goed voorstellen dat we een platform zijn en gooi zegt nou, dat is wat we willen doen, want we hebben al een interessant platform op internet of anderszins. En als we dat nog koppelen aan uitzendmachtiging, dan zijn wij dus krachtig. Um, nou ja, dat, dat heb ik gezien, dat akkoord. Dat, dat ik dacht, ja, het zal toch niet waar zijn dat als je zo'n omroep hebt die al zo lang bestaat, dat dat, uh, dat, dat aan de kant wordt geschoven, dat er een heel nieuw initiatief komt met nieuwe mensen die dat gaan doen. Dat kan allemaal. Ik vind het van de gemeente ook prima dat ze zeggen dat moet open zijn, dus... Iedereen moet voor eind april uh, een licentie kunnen aanvragen. Maar ik vind dat de log aan zijn stand verplicht is om te zorgen dat daar ook een licentie aanvraag ligt. En daar moet nog heel veel voor gebeuren. Uh, Want het is zo dat uh, als je zo'n licentie aanvraagt, dat moet dus voor eind april gebeuren. Uh, dan komt de raad, het de commissariaat voor de media, komt bij de gemeenteraad vragen. Beste gemeenteraad, de log heeft een vergunning aangevraagd, die wil weer vijf jaar verder... ...bent u een beetje tevreden over wat die log gedaan heeft? En ik weet, dat weten we allemaal... ...dat niet iedereen in deze gemeenteraad tevreden is... ...over wat de log gedaan heeft. En dat er dus heel veel zou moeten gebeuren... ...wil hij weer het vertrouwen krijgen van de politiek. Dus ik heb me ook voorgenomen ...op korte termijn ook met de commissie Algemene Zaken... ...of de mensen daaruit te gaan praten... ...van wat moeten we nou doen om dat vertrouwen terug te winnen? Dus dat is het eerste wat moet gebeuren. Het tweede, omdat we een publieke omroep zijn... ...moet er ook een soort raad van advies zijn... Van mensen, dat heet het PBO, van mensen die een dwarsdoorsnede vormen van de cholese samenleving. Uh, Zo'n raad bestaat, maar ik heb begrepen dat veel mensen niet weten wie er allemaal in zit. Misschien weten de mensen zelf niet meer, want de afgelopen jaren is die raad niet meer bij elkaar geweest. Dus we moeten nadenken hoe gaan we daar nou mee om en hoe gaan we nou voor zorgen dat er tijdig voor eind april een nieuw bestuur zit, wat al die functies goed kan invullen. Nou, dat heb ik me als taak gesteld. En als dat lukt, dan ligt er een basis waarvan ik zeg. Nou, als er dat ligt, dan heb ik weer vertrouwen dat we met nieuwe mensen en met een heleboel actieve mensen die nog steeds actief zijn in de log, hè, tegenover zitten de technici, uh, om te kijken of we dan weer de log nieuw leven in kunnen blazen. Dus dat, zou mijn, dat is mijn drijf. Maar even als beeld, in welke richting denk je dan uit dat zo'n nieuwe log uh, eruit moet zien? Ik noem één voorbeeld. Uh, formeel is de lokale omroep een redenorganisatie. Ja. Uh, tegelijkertijd zijn het programmamakers uh, die hun gang gaan en terecht. Uh, dat is ook geregeld. En, uh, redactiestatuten en persvrijheid in, in Nederland. En Daar moet je je ook bestuurlijk vooral niet uh, mee bemoeien. Maar er is wel geld nodig. Uh, dat is een van de dingen. Ik bedoel, uh, de gemeenteraad moet zich uitspreken over uh, de zendmachtiging als zodanig. Maar ook over het financieringsmodel uh, dat daarbij hoort. Nou, oké, okay, dat, is, dat, is, dat is maar heel betrekkelijk, want er is een bekostigingsplicht. Okay. En de, de omroep of de organisatie die de licentie heeft, daar is de gemeente verplicht om tenminste 1,30 euro per aansluiting, per gezin, om dat te betalen aan de, aan de centgemachtigden. Dus in elk geval, ik heb begrepen dat we in Goorle zoveel huishoudens hebben dat het ongeveer 15.000 euro zou zijn. Dat is het bedrag wat nu ook betaald wordt door de gemeente. En als we de licentie krijgen, is de gemeente gehouden om dat weer te betalen. En dan kunnen ze dus niet zeggen, dat gaan we in het kader van back to basics... maar eens 10.000 euro afhalen. Dat, dat moet men betalen. Dus die 15.000 euro is, als we de licentie krijgen, weer binnen. Maar het volgende probleem die ik zie, waar haal je de mensen vandaan... die dat allemaal weer gaan doen? Want als er moeten weer zoveel nieuwe programma's gemaakt worden... Uh, dat, dat vergt veel, veel tijd. En zijn mensen, ja, wie doen dat? Ja, ja kijk, ik heb, uh, ik ben zondag gekozen als intervoorzitter. voorzitter, ja? ik kan niet maandagavond de oplossing van alle problemen nee, natuurlijk. Nee, niet, nee, maar ik bedoel, er zijn... Uh, maar er zijn natuurlijk wel een paar dingen. Kijk, we hebben hier achter een uh, studio, een televisiestudio, met apparatuur waarvan en ieder weet dat die zwaar verouderd is, daar kun je eigenlijk niks meer mee. Um, ...en dan moet er dus nieuwe apparatuur komen. De huidige apparatuur is veel en veel goedkoper en veel kleiner. Je kunt uitzendingen maken met een laptopje en een paar kleine cameraatjes. Dat hoeft allemaal niet zo duur mee te zijn. Dus daar zie ik niet zo'n grote probleem in de aanschaf van nieuwe dingen. Maar ze moeten natuurlijk wel bediend worden. En je moet ook weten wat voor programma's je wilt maken. Ja. Je het uh, en, het, en het bestuur gaat natuurlijk niet over de inhoud van programma's. Dat is de redactionele onafhankelijkheid. Dat moet je ook waarborgen. Uh, maar het bestuur gaat wel over de vraag: wat voor soort programma's willen we uitzenden? En ik vind dat we onze mankracht, onze vrijwilligers, moeten inzetten daar waar we echt als publieke omroepen... een toegevoegde waarde hebben. En dat ja. betekent voor zaken die specifiek gold zijn. Het heeft geen enkele zin om plaatjes te gaan draaien met Nederlandstalige muziek, want er zijn tien andere zenders waar wij dat ook kan doen. Ja, dus daar maar... moeten we wel focussen. Moet In we precies een maken. zeg je daarmee, denk ik, iets wat de huidige staatssecretaris ook zegt: ja. een publieke omroep heeft als publieke taak. Ja. Uh, informatie. Informatie en nieuws. Heel breed. Ja. Niet amusement. Ja. Er zal en, en, en, geen en, en, verslag komen van een sportwedstrijd nou, zonder nee, nee, dat. Tenzij het in Holle is. Ik, ja. ik, ja. ik vind als we praten over een nieuw bestuur, dan is het absoluut noodzakelijk dat er een vertegenwoordiger zit van de sportwereld in Goorlijk. Want kijk, het moet niet zo'n nou, club nee. zijn. Nee, het moet er niet een club zijn waar alleen maar <laughs> mensen in zitten die houden van het publieke debat en van de politiek. Juist ja. ook sport en verenigingsleven. Ja, ja, ja. Dat, dat ja. zijn de dingen. ...waar de naar warm verloopt... ...en dan denk ik dat daar moet je programma's van maken. Dus ik zeg niet dat er geen amusement mag zijn... ...maar je moet het amusement wel plaatsen... ...in het perspectief van... ...dat het ergens over moet gaan. En dat moet ergens gaan... ...over wat er in Goordenaar gebeurt. Dat is de centrale focus. Dat is één en twee. is natuurlijk ongelooflijk belangrijk... ...dat we niet alleen maar zenden. Um, want ja, de, de radio en de televisie zendt nu uit... Maar ja, je weet het allemaal, je hebt tweede schermen, je hebt internet, je, hebt, uh, je kunt inloggen, je gaat met Facebook, je kunt rechtstreeks reageren in de uitzending, dat doen we allemaal niet. Maar het komt op een of moment, als het aan mij ligt, dat deze uitzending wordt onderbroken door een belder die zegt, ik wil wel eens even wat zeggen. Ja, als het aan mij ligt, geworden iemand die langskomt. Ook dat? Ja. Nee, het mooiste ja. zou natuurlijk zijn als we hier in de foyer van het van, je, van, je, van zou ik wou net publiek erbij uitzendingen maken. En jan van Bezouw aan... wil dat heel graag stimuleren. Ja. ja. Dat zou op zich al een, een, een hele grote verbetering zijn. Je ja. komt binnen, er speelt zich iets af, je kan mensen interviewen. Maar desalniettemin vereist natuurlijk programma's maken, voorbereiding. Er moeten redacties zijn die, die het ja. nieuws goed in de gaten houden en ja. mensen overal op afsturen. En, en... Ja. Nou ja, kijk, je moet niet keurig een akel op één dag bouwen. Ik denk nee. dat, dat we hebben nu al als belangrijk thema het uitzenden van commissies en, ra en raadsvergaderingen uh, Daar gaan we dan met een bus naartoe waarvan ik steeds begrijp dat die kapot is op het moment dat we daar staan. En dus de gemeente heeft nu al besloten om zelf camera's op te hangen. En dat zou volgens mij een groot, uh, een groot gebrek aan inzicht zijn van de gemeente. Als ze denken, als ze nou met een camera hangt... die die hele vergadering uitzendt, dan zijn we klaar. Ik vind juist dat een omroep als deze... zou voorafgaand aan de, aan de gemeenteraadsvergadering... voor de mensen moeten uitleggen wat gebeurt er nou vanavond. Wat zijn nou echte thema's? Waar moet u vanavond op letten? Want uitzenden en daar gaan zitten... Dan slaapt de helft van de, de goerle en de helft die kijkt, die valt in slaap. Dus dat, daar moet je veel actiever dingen in doen. En daar moet je mensen van zien te vinden. Dus ik zou zeggen, laten we datgene wat we nu al hebben nog beter doen. En geleidelijk eens gaan kijken of we nieuwe dingen kunnen ontwikkelen. Dat gaat niet allemaal in één keer. Maar mag maak eens tussendoor, in, ja. want daar, zat, daar zit, zat ik aan te denken. Ik, ik, ik ben het met je eens hoor. De verbindende kracht van, van, van, van, van televisie, die zou je veel en veel beter moeten kunnen ontwikkelen. En die verbindende kracht, die zit natuurlijk in het verenigingsleven, maar die zit ook in dit centrum en die, die zit op allerlei verschillende plekken, dus die kun je wel vinden. Maar ik zat nog aan wat anders te denken. We hebben hier natuurlijk nog steeds de Fontes Hogeschool van Journalistiek. Ja. Die, we hebben een tweetal communicatieopleidingen ja. op de club waar ik toch jarenlang gewerkt heb. En nog wel iets gaat doen overigens. Um, we hebben FASI, de, de Fontes Academy of Creative Industries. We hebben de Fontes Hogescholen. Ja, ja. We hebben uh, bij, bij, ons, uh, bij ons, dat is dat mijn oude opleiding, van de Economisch Hogeschool Tilburg, dat is een afdeling Communicatie. Binnen die afdeling ja. is ook een afdeling Design. Nou ja, volgens mij, die jonge mensen, dit is een, een, een proeftuin. Ja, dit prima. is eigenlijk. Dat nou, moet je zeker moet oppakken. Zeker, dat van de mogelijkheden. Zijn. En die willen ook steeds meer naar buiten. Hè? Ja. Dus dat, ja. Af van dat rendement, denken. En Als je hier een stageplaats kunt aanbieden aan mensen ja. die in de laatste jaren zijn, fantastisch. Ja, ja. Ja. Ik noem, uh, dat ik noem is noem natuurlijk wat, een van de discussies die de laatste jaren uh, gespeeld heeft, uh, voor zover ik die heb kunnen volgen. Kijk, als opleiding wil je natuurlijk de zekerheid hebben dat er fatsoenlijke begeleiding plaatsvindt. Ja. Uh, dat snap ik. Ja. Uh, daar heb heen. je een bepaald type programmamakers uh, voor nodig, die zeggen ja, uh, dat kunnen wij. Wij kunnen met jonge mensen die ook de ruimte bieden, maar ze ook... In een bepaald kader. Uh, wringen, passen. Uh, de, en daar de ruimte in bieden. Dus dat stelt ook bepaalde eisen Zeker. aan medewerkers van een lokale omroep. Zeker. En heel terecht. Ja. Uh, dat is niet zo slecht. En denk dat, kijk, dat, uh, voor mij is dat het schrikbeeld van, uh, van internet. Gooi elk beeld dat je hebt er maar op. Ja. En uh, ja. je raakt er helemaal uh, de weg in kwijt. Mm. Een lokale omroep is er natuurlijk niet voor om te gaan zitten knippen en plakken in wat er op, uh, op internet verschijnt. Nee. Om te zeggen, daar hebben we een uitzending van. Maar wel wat potentieel mensen die hier rondlopen, die beelden maken of geluiden maken of dingen doen, die zeggen, dat willen wij geregistreerd zien. Maar ja. naast de registratie denk ik dat jij ook ervoor pleit. Duiding zal ja. ik het maar, uh, maar noemen. Ja. Wat, wat is nu de wat bredere context ja. Ja. waarin dit zich afspeelt? Ja. Want dan heb je meer waarde naar mijn ja. gevoel. Ja, maar dat is natuurlijk tegelijkertijd ook heel lastig voor, ja. uh, voor medewerkers. Ja. Ja. Ja, dat, uh, ja. En dat vergt veel voorbereiding, ja. dat vergt veel werk. Ja, dus maar er je... zijn misschien ook andere concepten te bedenken. Hè? Ik, ja? ik, ik, ik, ik heb ook jarenlang op de rooie pannen gewerkt. En, uh, daar hadden we een, een aantal restaurants. En in restaurant 1, zou ik maar zeggen, daar zat jaar 1. En in restaurant 2, jaar 2. En in restaurant 3, daar zat uh, jaar 4. En jaar vier die was verantwoordelijk voor dan, uh, dat hele programma in die week. En die maakte ook weer gebruik van jaar twee en jaar één. Dus ik bedoel, je zou best concepten samen met, met zo'n hogeschool kunnen bedenken. Waardoor uh, uh, vierdejaars in hun stage, ja. die van alles en nog wat al gedaan hebben, zeker. verantwoordelijkheid mee kunnen ja. krijgen. Laat onverlet dat je ja. ze niet in de diepe moet gooien wel, en moet zeggen van zoek het maar uit. Ja. Maar, maar belangrijk bij dat alles is wat Gerard zegt. Ja, zeker. Je moet dan een vaste crew hebben ja. die die ja. mensen kan begeleiden. Want... Het zijn ja. studenten die kunnen uitvallen. Je moet zeker weten ja. dat je kunt uitzenden. Dus dat moet je goed regelen. Ja, maar daar zijn heel veel mogelijkheden. Ja. Uh, en de bekijk, mensen het begint met de ideeën. En ja, precies. Uh, precies. Nou, het, het begint volgens mij vooral met de uitvoering van de ideeën. Mensen, ik heb heel heb veel je, ideeën ja. gezien in, ja, in de laatste ja. jaren. En als je er te veel van, uh, van wilt oppakken, uh, dan komt er dus helemaal ja. uh, niets van. Ik denk dat dat een van... Uh, ...de belangrijke kenmerken van een nieuwe bestuurder uh, zou moeten zijn... ...zeggen van dit is realistisch wat wij kunnen doen. Ja. En of we over vijf jaar meer gaan doen, ja we hopen het. Uh, maar we komen op een bepaalde. ...en dat minimum moet natuurlijk gedefinieerd worden... ...ook aan de hand van uh, wat er nodig is voor een, voor een zendmachtiging... Ja. ...en wat je redelijkerwijs kunt verwachten. En als je een stageplek kunt bieden voor één uur in de week... ...ja dat wordt dus ook helemaal uh, niets. Dus je hebt een zekere minimum massa... Ja. Uh, nodig, maar ik heb het altijd gek gevonden. Uh, ja, dat was 40 jaar geleden en toen stonden ze hier uh, drie rijen dik om uh, vrijwilliger te ja. worden en een stageplaats te kunnen hebben. En nu lopen ze drie rijen dik schijnbaar weg. Uh, ja. Dat kan niet kloppen. Uh, er is nou, natuurlijk veel, maar ik denk dat je dat goed aanpakt dat er absoluut mensen ja. te vinden zijn. Nee, De studenten zijn blij ze een goede stageplek vinden. Ja, daar ben dat ik ook wel verbaasd wel. over dat dat beeld gecreëerd wordt van 40 jaar geleden wat blijkbaar een lokale ja. omroep. Heilig en de enige plek waar je terecht kon. En nu kun je op honderden andere ja. plekken terecht. Dat is natuurlijk niet zo. Ja, ja, je kunt bij commerciële bedrijven uh, in de sfeer van Endermol uh, terecht met een heel specifiek soort stage. Uh, die uh, opleidt naar. Ja, maar een heel veel studenten hoeven niet ergens terecht. Die beginnen gewoon voor zichzelf. Je kunt, ja. Natuurlijk, ja. Je kunt natuurlijk een heleboel dingen zelf doen. Je kunt je eigen, je eigen platform creëren. Je kunt ja. je vriendenkring uh, bedienen. Er zijn zoveel mogelijkheden voor jonge mensen. Maar nou, wij zo moeten goed. zorgen dat hier in Goerlen de oudste publieke omroep van Nederland weer smoed ja, Maar ja. Werk aan de winkel. Daar zit ik wel te denken van. <laughs> ja. uh, die mensen die bij de KRO en zo werken, dat noemden wij toch ook publieke omroep? Uh, die bestaan uh, toch langer, uh, maar jij rekt het nu gewoon toch maar iets even op. Die bestaan nog lokale ik bedoel, omroep. Lokaal, de oudste ja, lokale ja, omroep. De is een oudste lokale ja, publieke ja. omroep. Die nog functioneert. Die, en die nog beter moet gaan functioneren. Ja, dat was wel een, een beeld dat uh, bij mij opkwam toen u het even had over de mogelijke manier waarop het aangepakt wordt met concurrerende biedingen. Ik denk dat we dat een jaar of 10, 12 geleden in Tilburg hebben gezien van partijen die uh, over straat rolden uh, met elkaar uh, van de uitzendmachtiging is van ons. Nee, wij zijn representatiever. Hoe kan het nou dat wij niet gekozen zijn? En daarom was ik echt plezierig, eh, verrast, niet verrast, dat is het verkeerde woord, eh, van een opmerking die in het persbericht van het nieuwe bestuur stond over de, het zoeken van samenwerking met bestaande ja. andere platforms. Ja. Eh, ik ja. denk dat dat inderdaad heel essentieel is ja. Eh, ja. Ja. naar de toekomst toe. Niemand heeft nog iets exclusiefs. Het enige wat wij hebben, als het allemaal weer doorgaat, dat is wij licentie hebben. Dat is een heel ja, ander niet. Ja, ja. Nou, daar kun je iets mee doen. Dan zijn wij de baas. Nee, dat zeg ik niet. Dan zijn en, wij een interessante ja, samenwerkingspartner. Ja, precies. Ja. We gaan naar de muziek toe. En voor het eerst sinds ik in deze uitzending zit... hebben wij een gast met een verzoeknummer. En dat gaat heel ver terug in de tijd. Namelijk Koning Voetbal door de Johan Willem Vrieso kapel <laughs> En Thijs zal straks uitleggen waarom ja. dat voor hem zo'n interessant nummer is. Voetbal, leg uit Thijs, waarom is dit het nummer dat je graag wilde horen? Ja, dat, dat zal ik je vertellen. Um, zoals je in je introductie al gezegd hebt, ik heb uh, 5 maart afscheid genomen van uh, de baan die ik had uh, bij FONTIS. Dat was uh, op uh, de uh, Fontis Economische Hogeschool Tilburg. Uh, daar zijn uh, een aantal afdelingen en uh, de afdelingen waar ik werkte was, uh, was SPECO, Sport, Economie en Communicatie en de Johan Cruijff University. Um, ik wilde graag op een bijzondere manier afscheid nemen en uh, dat is denk ik ook wel gelukt. Een um, centraal thema was uh, sportgeschiedenis. Ik ben gymnastiekleraar en historicus, en in mijn proefschrift daar vallen al die zaken in elkaar. Dat uh, symposium that had, een, uh, had een bijzonder eind. Um, we hebben in dat symposium niet alleen lezingen gehad, maar ook een aantal optredens. En een van de optredens was van, mijn, van, het, van het quintet van mijn vriendin. En dat is eigenlijk een klassiek blaasquintet. En in zo'n klassiek blaasquintet zit ook een hornist. En die was er niet. Want die, die was een paar dagen in Duitsland om de een of andere reden. En toen heeft mij mijn broer gevraagd om mee te spelen. Die speelt fantastisch saxofoon. Um, alleen, ja, die moest dus alles instuderen van wat daar gebeurde. Um, op het uh, allerlaatste moment stond hij op uh, en uh, had nog een verhaal over uh, uh, ja, mijn herinnering aan Koning Voetbal. En dat was het moment waarop ik met mijn opa, en dat was in 58, 59 of zo, uh, naar het Willem II-stadion toeliep. En dan werd daar luid gespeeld door de harmonie, altijd deze muziek, Koning Voetbal. Um, dat quintet heeft uh, de shirtjes aangedaan van Willem II... en hadden een uh, arrangement gemaakt of laten maken van, van dit nummer. Dus dat was heel bijzonder. Dus toen jij mij vroeg van wil je iets vertellen over je symposium... dan denk ik van nou, een leuke introductie is toch Koning Voetbal. Ja, het, volgens mij is dat ook een heel makkelijk bruggetje... naar een naam die mij in het programma van jouw symposium uh, opviel. En, uh, een horenaar, František shek ja. de oude bondscoach. Ja, ja, en volgens dit. mij stond hij niet toevallig... Vrijwel middenin, dus daarmee centraal in, uh, in het ja. programma van die dag. Want ja. ik denk dat je daar met die man iets hebt. Ja, ik maar heb wat er, heb je daar eigenlijk Ik heb er mee? iets uh, mee gekregen, moet ik zeggen. Um, een aantal jaar geleden is het, uh, het stadion van Willem II is omgedoopt tot het Koning Willem II stadion. En tegelijkertijd uh, zijn de zalen benoemd naar een aantal, uh, een aantal figuren. Um, en een van die figuren was František Fadronc. Die kende ik wel, want mijn opa die had het altijd over vader ons. Goed katholieke stad, die hadden onze vader, maar ja. zij hadden het over vader ons. Uh, vervolgens stond ik toevallig naast zijn zoon, Tom. En uh, ja, toen kwam er iets naar voren van wat die man betekend had. Ik kende Vaderons overigens ook van het feit dat hij uh, op de bank zat... tijdens het 2K van 1974, naast Rinus Michels. Ja. Alle twee in pak en de een in een keurig, uh, keurig pak... Uh, ...Michels en uh, vaderhondje in trainingspak. Want het ging hem eigenlijk alleen maar om de sport. En toen dacht ik van... ...van die man zou ik eigenlijk wel iets meer willen weten. Nou, dat heb ik uitgevogeld. En uh, dat verhaal heb ik uh, gehouden. En wat is er nou zo heel bijzonder aan hem? Echt heel bijzonder. Uh, Naar mijn onderzoek bleek dat hij behoorde... ...tot de elite van de Tsjechische samenleving. tsjech samenleving. Um, hij, uh, hij behoorde ook tot een groepering daar... Dat was de zogenaamde Sokol-beweging. En die, dat was een beweging die uiteindelijk behoorlijk nationalistisch geworden was. Niet omdat dat in zichzelf zat, maar dat was zo'n grote beweging geworden... die de hele samenleving van Tsjechoslowakije verbond. Nou, je weet wel hè, 1948, communistische poets ja. was een uh, zogenaamde Sled Dat is een festival van een bijeenkomst van al die Sokol-afdelingen... die heel groot waren in, uh, in heel Tsjechoslowakije. 1948, en die mondde uiteindelijk uit in een... Uh, uh, gigantische demonstratie tegen het communisme. Dat was in juni 1948. In de maanden juli en augustus zijn er echt duizenden van die Sokol-leiders... Uh, die zijn opgepakt en ja, verdwenen. Die zijn nooit meer teruggekeerd. Uh, dat waren zo'n soort van stalinistische toestanden van de jaren 30 in de, in de oude Sovjet-Unie. Dus dat uh, zat voor, uh, voor Fadronj, die op dat moment een hele belangrijke positie had gekregen... hij was hoogleraar aan de Universiteit van Praag. Vervolgens uh, um, uh, had hij nog een andere opdracht gekregen ook. Het Tsjechische voetbal was in de jaren 30 fantastisch. Ze uh, hebben bijvoorbeeld in 1934 gespeeld in de finale tegen Italië. Uh, de Italianen moest, moesten winnen, want ja, Mussolini, want anders was er een probleem geweest. Dus stelden allerlei mensen op die er helemaal niet in dat team uh, thuis hoorden. Uh, ma ma Matchfixing. Match, een beetje match, matchfixing, ja. ja. een aantal Argentijnen hadden ze in, in laten vliegen, die dan mee moesten, moesten doen bij het WK. Dus dat voetbal stond op een hoog niveau, maar dat moest, moest die na, uh, na, na, na, dus na de Tweede Wereldoorlog moest Vaderoens dat opnieuw gaan uitrollen. Die man die moet ongelooflijk hard gewerkt hebben daar, want ja, hij moest de hele sport opnieuw opzetten. Was bovendien ook nog hoogleraar, gaf allerlei cursussen, onder andere aan journalisten, want die moesten sportjournalist worden. deed van alles en nog wat, moest vluchten. Ja, is uiteindelijk in Tilburg terechtgekomen op een toch wel boeiende manier. Ja, hij was bondscoach van het Tsjechisch elftal in die tijd. Maar hij sprak verder geen woord over de grens, over de Tsjechische grens dan. En hij heeft toen toch zijn vrouw een aantal brieven laten schrijven naar bondscoaches. Bondscoaches in Europa die zij kenden van het feit dat hij daar bij dat team had gespeeld of had getraind. Nou, eentje daarvan kwam bij, bij ook een interessante figuur overigens, Lotzi terecht. Die waren we voor een andere, voor keer. Een andere keer. Ja, Karel was in ieder geval voorzitter van de KNVB ja. En die had zelf geen functie, maar hij kende heel erg goed het, het bestuur van Willem II. Dus daar heeft hij een brief naartoe gestuurd. En Willem II zat op dat moment te wachten op een, op een nieuwe trainer die ze en die kozen voor vaderons. En Fadroont die, die zorgde ervoor dat, dat Willem twee keer kampioen werd. Hij heeft daarna geweldig gepresteerd bij, bij Le Pensgede en bij Go Ahead. En later dus bij het Nederlands Elftal, die hij die dan tot die finale bracht. Maar wat mij nog meer boeide, was eigenlijk zijn opvatting die hij gehaald had vanuit die oude sokol beweging Die stelde sport heel erg centraal, en ook nou op mijn gymnastiek leraars hart natuurlijk naar voren. Heel erg centraal, sportopvoeding voor de jeugd. Niet om, uh, om het volk dapper en stoer te maken. Maar om, uh, om daar, daarin een bijdrage te leveren aan de democratie in, uh, in, uh, in Tsjechoslowakije. Dus daarom ging die man mij zo enorm boeien en heb ik van alles en nog wat. Uh, en hoe zit met sport en democratie? Um, ik zie die link niet even. Uh, in, ja, uh, yeah, yeah, yeah. uh, ja, ja. Die Sokol-beweging kwam voort uit een beweging uit uh, de 19e eeuw. Um, ook in Tsjechoslowakije, maar eigenlijk in heel Europa, die teruggreep op de oude Griekse idealen. Okay. En die oude Griekse idealen en het, het ideale opvoedingssysteem uh, ja. van, van, van die oude Grieken, dat waren toch uh, uh, de, de efebe en de gymnasia waar die kinderen ja. werden, werden opgevoed en waar sport en cultuur een hele dominante positie in kreeg. Dus binnen die hele Sokol-beweging gebeurde dat ook. En dat heeft Fadrons eigenlijk proberen over te dragen, zijn leven lang, hier in, uh, in Nederland ook. Ja, dus hij had hier de eerste jeugdopleiding in, in Tilburg. Was overigens maar één dag in de week voor de uit, uitverkorene hè, bijeenkomst. Het hele beroemde jeugdinternaat uh, bij, uh, bij, uh, bij Go Ahead Eagles. En uh, ja, ja, op die manier heeft hij steeds geprobeerd om ja, jeugd uh, uh, echt te proberen op te voeden door middel van sport. En ja, dat is toch een andere insteek als dat je topsporters alleen maar uh, probeert te uh, maar ik vraag Thijsje, jij zei in, aan het einde van jouw symposium dat vader ons of vader ons een veel grotere zaal verdiend had dan degene die nu gekregen heeft. Ja. Ja. Er zijn maar een beperkt ja. aantal zalen, ja. wie zou nou hebben moeten inleveren naar jouw gevoel? Uh. Ja, we zouden Petra nee kunnen zeggen, maar dan pest ik hem een beetje. Maar dat, dat, gaan, we, dat gaan we niet doen. Het, het is natuurlijk een symbool waar, waar, wat je ja, aangeeft. Hè? Ja, ja. Waarbij je zegt, van die man is eigenlijk zo groot geweest als politiek vluchteling. En ik zie hier dus heel veel politieke vluchtelingen ja. nu, nu binnenkomen. En uiteindelijk, en met die foto ben ik ook begonnen, kreeg je een lintje van de Nauw. Ja. Omdat hij zo fantastisch gepresteerd had. Ja, ja. En als je dat gedaan hebt, ja, dan, dan ben, je, uh, ja, ben je een enorm voorbeeld ja, ja. voor, uh, ja. voor, uh, voor uh, ja, sporters in Nederland. Maar vooral ook voor opvoeders in Nederland. Ja, ja. En trainers en coaches. Maar dat was ook jouw link tussen politiek en sport. Dat je ja, trots ja. was op de uil en trots was op vaard. Ja zeker. Ja, ja, ja, ja, ja. En ook het maar, inzicht dat opvoeding en sport inderdaad dat het heel belangrijk is. Dat die oh heel ja. aan sporten Zonder meteen aan oh, sport ja. te denken. Ja ja. Maar mag ik toch even op die relatie met politiek doorgaan. Want de laatste tijd zie ik ook een discussie niet alleen rond sport, politiek en sport verbroederd. Ja. Maar sport en nationalisme. Ja. Uh, vijandbeelden die daar een gevolg ja. van zijn ik zag toevallig Football international van de week die heel terecht beelden aanhaalden van supporters van, bij verschillende ja. wedstrijden van, die zo fanatiek uh, zijn geworden en als, ik weet niet of jouw proefschrift al veel aan het veranderen is maar volgens ik kijk, kijk je ook wel terug in de tijd en hadden we toen ja. bijvoorbeeld katholieke sport, want katholieken konden toch beter voetballen dan protestanten, ja. Ja. en zeker dan heidenen. Dus die elementen van zeg maar, sport, competitie, een gezonde geest en een gezond lichaam, allemaal prima, ja. uh, maar wij zijn beter dan nul team. Ja, ja, het is het echte leven hè, ja. zou je kunnen zeggen. Dus er is een, uh, ja, maar een, is dat een, volgend uh, uh, of soms ook leidend dan? Ja, dat vind ik een hele sterke vraag. En die kan ik niet beantwoorden. Probeer het die, nog eens. Die, die kan ik niet beantwoorden. Ja. Ik, ik denk dat het eerder volgend is dan leidend. Want uh, laat ik zeggen dat uh, uh, het, het begrip uh, um, stedenhierarchie, dat, dat ken je waarschijnlijk wel. Ja. Hè? Welke stad in, in een bepaalde omgeving vindt zichzelf uh, de beste. Uh, of de grootste. Uh, uh, heeft de grootste, precies. En dat, uh, wordt, uh, een, een afspiegeling daarvan is de positie op de ranglijsten in het... Uh, in de eredivisie, zal ik maar zeggen. Hè? Um, ja, en dat is, dat is eeuwenoud overigens. hoor. Dat had je al bij die oude Grieken natuurlijk, hè, die bij die Olympische Spelen probeerden om te kijken. Ja. En dat is ook heel lang heel goed gegaan, tot het moment dat een aantal steden bedachten van, weet je wat, we zullen eens omgekeerde kleerkasten uit de Peloponneses halen, want die zijn toch een beetje sterker. En daardoor komt onze positie op die ranglijst omhoog. Nou, zo zie je dat hier eigenlijk ook, hè. He, dus Qatar die allerlei uh, interessante um, um, hardloopsters uit Kenia haalt uh, en uh, om, om daarmee zichzelf op de, op de, op de ranglijst van. Ja. Uh... Maar, daar, maar daarmee is sport natuurlijk lang niet altijd volgende. In de geschiedenis zie je dat de sport vaak door dictators gebruikt is uh, om het gelijk van de dictators uit te vinden. Dat is ja. natuurlijk toch een. Absoluut, maar dan. Ik bedoelde maar eigenlijk in de sfeer de van... Het gaat, het, Ook gaat, om, ja. het gaat om die... democratieën. Ja. Ja, ja. Het gaat om die rivaliteit, die is er. Uh, en die wordt vertegenwoordigd als het ware door, uh, door sport, maar ook door allerlei andere dingen natuurlijk. Ja. En ja, ja we, we hebben het in 1936 natuurlijk extreem gezien, de ja. Olympische Spelen ja. in Berlijn. Ja. Ja. Um, maar ook in Moskou in 1980, uh, maar ook de Coca-Cola Games, uh, laat ik maar zeggen, in, uh, in Atlanta in de tijd. En je kunt eigenlijk geen enkele Olympische. Wat dacht ja. je van, van, van Beijing? Ja. Wat maar dan hebben we het die. steeds dat over sport. We hebben steeds met een biertje. Ja, ja. Sporten, ja. Een... Maar ja. we ja. hebben het steeds sport in, in, in dat soort verbanden. Maar aan sport denk ik ook. Als ik zelf iedere zaterdag naar het sportschool ga. en zaterdags allemaal kinderen ziet hockey en doen. Ja. een plezier hebben op de sportvelden. Dat associeer ik Tuurlijk. met, met sport. Is net eigenlijk nog wel belangrijker. De verbindende kracht van en het sport de, is en enorm. De plezier die wij ja. hebben met onze buikspieroefeningen. met een heel groep ja, ja, ja, ja, ja. mensen en, en krachttrainingen. Ja. En, uh, ja. ja. Het is zo jammer dat het ja. alles in die competitie ge getrokken wordt. Ja, dat wordt dus eigenlijk, denk ik, toch, ja. toch, toch ook wat anders gezien. Hè? Ik heb een artikel, het uh, ligt nu op de plank uh, om te publiceren... over de herkomst van het begrip sport in mm -hmm. Nederland. De literaire herkomst van het begrip sport in Nederland. En uh, Gok is, uh, um, in welk jaartal het begrip sport... voor het eerst in het Nederlandse taalgebied voorkwam? 1901. Sport in het... Ik heb geen idee... Nee. Heb nou, wij idee. hebben ontdekt in 1648. Oh, ik zat ja. in de middelen ja. om we we niet <laughs> het vrede van Westfalen. En dat doen we toen <laughs> tegen we de stad Münster uh, ja, een wedstrijd organiseren. Ja. Historisch gevoel. In nou, 1648 kwamen we voor het eerste Nederlands-Engels uh, Nederlands uh, en Engels-Nederlands woordenboek. En daar stond het woordje sport in. En het interessante is als je leest wat dat toen betekende. En daarom kwam ik als antwoord op jouw vraag. Dat betekende in eerste instantie zich verlustigen. Ja, plezier. Ergens plezier in hebben. Plezier in bewegen. Of kortweilen. Ja, dat woord kennen we niet, maar kortweilen kennen we natuurlijk nog wel uit het Duits. Een korte tijd iets plezants doen, zal ik maar zeggen. Nou, dat is natuurlijk heel interessant en dat zie je toch weer terugkomen. Dus in de, laat zeggen, het begrip sport heeft in die hele tijd voortdurend een andere lading gekregen toen ik op de sportacademie zat, de Academie voor Lichamelijke Opvoeding, over het katholieke gesproken, de katholieke Academie voor Lichamelijke ja, Opvoeding, en wij discussieerden over een katholieke koprol. Dat snap je wel, hè? Wat is het ja, verschil, het de het verschil met een, een protestantse... Nou wat? wat is het verschil met een heidense koprol het en een goed katholieke... Dat dat je een kruisje slaat. Ja, <laughs> zoiets, ja. Nee, maar, maar snap je, dus dat, dat begrip, dat was heel star, en nu zie je toch terugkomen dan dat, dat ik, ik heb vanmorgen 50 kilometer gefietst, dat ik dan toch zeg van, ik ben gaan sporten. Maar daar zit verder geen enkel competitie-element meer in, hè? Dus ja, je spreekt dan over nee, sport, Het is een veel breder begrip geworden uiteindelijk. En maar dat is dat correcten? toch niet een... Kijk, uh, sport, want jij zegt nu, het staat eigenlijk uh, centraal van plezier en beleving en that's it. Terwijl ik voortdurend sport zie die eigenlijk een afgeleide functie heeft van iets anders. De fitness van Japanse bedrijven. Uh, ...die daar een, een religie van, uh, van gemaakt hebben. Uh, wij willen uh, als Nederland de top 10 uh, in de medaillespiegel van de Olympische Spelen zijn... ...omdat dat een reflectie is van onze economische prestaties. Ja. Wij moeten meer sportonderwijs hebben... ...omdat dat goed is voor onze gezondheid. Uh, dat hoeft verder niet bewezen uh, te worden. Dat gaat ten koste van het plezier... Um, ja, je hebt natuurlijk de, de intrinsieke waarde van sport en de extrinsieke waarde ja. van sport. En waar jij nu heel erg naar, uh, op focust, dat is die extrinsieke waarde van sport. Hè? Dus in, in, in alle sportnota's die ik ooit gezien heb, staan er een, een aantal elementen centraal. Dat is natuurlijk het is goed voor de gezondheid. Het is goed voor de integratie. Uh, en het is uiteraard goed om, uh, om onze topsporters... Uh, te vieren zal ik maar zeggen, kijk eens hoe goed we zijn. Hè? Dus dat ja. gebeurt ook op lokaal niveau hoor. En als dus je niet e alleen wint, dan zeggen we er niks over. Nee, dan zeggen we niks, ook al word je een zilveren medaillewinnaar op de wereldkampioenschappen. Om eens wat, uh, wat ja. te noemen. Ja. Ja. De, de, maar daarnaast heeft, heeft sport natuurlijk ook een intrinsieke waarde. Een intrinsieke waarde van dat zich verlustigen, zal het ik is, maar zeggen. Het is lekker om in van beweging je, te zijn. Um, ja. Ik weet niet hoe, hoe intensief jij sport, maar. Uh, uh, Wint Semius, die meneer die ken je ongetwijfeld ja. Nog, ja. nog wel, die zei altijd van uh, uh, mijn mooiste moment van het sporten is als ik onder de douche sta. Daar ja. doe ik het om, want ik voel me dan zo goed eigenlijk en ja, zo, zo, fit. zo plezierig. Fit, ja. Uh, ja, het ja. heeft ook het vermogen in zich om te presteren. Het is denk ik ook wel mensen eigen om, om, om te presteren. Om in ieder geval te proberen ergens zo goed mogelijk in te zijn. En uh, dat kan in het presenteren van een radioprogramma op de log zijn. Maar dat kan natuurlijk ook uh, tijdens een, een, een, een sportwedstrijd. En ik kan het niet nalaten als ik eenzelfde rondje rijdt net als vanochtend, die 50 kilometer dan probeer ik hem toch sneller te rijden dan gisteren zal ik maar zeggen, en volgens mij is dat heel erg mensen eigen, dus, dus die, die, ja, hè, maar dat is sport waarin je van jezelf probeert te winnen ja, dat is, ook, ja, dat is een maar, zieke ja. waar. maar ik, ik, ik, ik sport helemaal niet het sambo worst wezen, of ik mijn kop rol nou een seconde beter, of laat. ik heb plezier nee. in het bewegen, en wat ook heel gezellig is, na het sport, die lekkere douche en met die vrouw, of mannen met wie je gesport hebt, lekker een bak koffie te gaan ja, brengen ja. dat zeggen ze ook hè, bij het koffie, dat karkebal. is mijn beloofd. Dat is wel, kan het. En je bent inderdaad fit. Je voelt je lekker. En, ja. Uh, ja. Ach, het, is, het is ook een vorm van meditatie. Ja. Ik verbaas me ook altijd over. Als ik, ik, ik sla de sportkaterns altijd over. Dus ik, ik, als ik dan lees van ja, Irene Wus heeft niet zo goed gepresteerd. Dan gaat het over zoveel tiende seconden, terwijl die meid ja. voor mijn gevoel vliegt. Ja. Met die schaatsen. Ja, dus dat, dat is op zich, ja, nou, daar haak, dan haak ik af. Dus sport, ik hoor alleen nou, maar. Miniseconden. Ja, miniseconden. Ja, ik, ik, ik hoor Duizendste. alleen maar tot de mensen die er plezier aan willen ja, bewegen ja. En, hoeveel, en de rest. Ja, ik ja. haak af wanneer het om dat soort. Ja, ja. Samen, samen op zand. het veld en samen onder de douche en samen aan de toog. Dat is sport. Dat, dat is ook sport. Hè. Ja, ja, dat is ook sport, Ja, Dus daarom is sport ook een heel breed palet. Als we maar dat stapje terug even doen naar het lokale niveau. Uh, we hebben hier, pak een beet, 5000 jongeren, uh, waar je graag van zou zien dat ze allemaal sporten op de een of andere manier, want jong geleerd is oud gedaan, geldt voor de meesten uh, van ons. Uh, is daar een voldoende ruimte voor, want wil je sporten, kijk, uh, op de fiets gaan zitten en rondrijden, heb je al fietspaden uh, nodig, dus er is een zekere infrastructuur ja. nodig, zeker op het niveau van jeugd is er meer dan een fysieke infrastructuur nodig. Is er een vrijwilligersinfrastructuur nodig... Ja. maar ook professionals die dat begeleiden. Ja. Denk ik, zonder vaardrange gehoord te hebben... dat die dat soort dingen wel aangekaart zou hebben. Dus ja, de ja. agenda van deze goede man... als we die vertalen naar 2015... doen we het dan goed ingewonnen of kan het beter? Dan kan het veel en veel en veel beter. Mooi. Ja. Oeh, dus de, Ja. Oeh, ja. ja. ja. <laughs> Welke voorzieningen? <laughs> Welke voorzieningen, ja. Nou, ik zou pleiten om uh, hier in is te gaan schrijven aan een integrale sportnota. Waarbij sport, gedefinieerd zoals we het daar net over hadden, hè, dus veel, veel breder dan, uh, dan, dat we, dan dat we tot nu toe gedaan hebben. Uh, waarin, waarin natuurlijk ook plek is voor het verenigingsleven, maar lang niet alleen. En waarin we een infrastructuur ontwikkelen waarin bijvoorbeeld, eh, bijvoorbeeld mensen nog veel meer gestimuleerd worden om te fietsen naar het dorp. Waarbij eh, de, de, de parken die we, die, we, die we hebben, het molenpark ontwikkeld zou worden als een bewegingsrijke omgeving waarbij de schoolpleinen um, een heel heel uitdagend zouden moeten zijn voor kinderen die daar tussen de middag en, en, en in de pauzes en zouden willen gaan bewegen. Ik ga daar trouwens ook wel iets aan doen, maar dat zullen we dan op een ander moment uh, misschien uh, wat uitgebreider vertellen. 17 april of ik. Nee, komt, uh, nee. Komen we Vaak terug hier. Ja. Nee nee nee nee. Schoolplein 14. Het ja, is een fantastisch ja, ja. project van de Johan Cruyff Foundation en ik ben projectleider geworden. Dus. Om er 13 hier in de regio uh, Tilburg uh, neer te gaan, uh, te gaan leggen. Dus daar, ga daar gaan we ook iets, uh, iets moois uh, mee doen. Dus het, het zou een, een, een nota gaan worden die een veel breder perspectief op bewegen heeft. dan dat we nu hebben. Uh, daar zal ik er nog één opmerking over maken. Uh, Erik Scherder, ik weet niet of je die kent, uh, neuroloog. die heeft uh, volstrekt helder gemaakt uh, uit allerlei onderzoek. dat wanneer jongeren te weinig bewegen. en dat uh, is. Uh, uh, te weinig bewegen, dus minder dan een half uur matig tot, tot intensief bewegen per dag, dat hun cognitieve ontwikkeling ja. onvoldoende is. Maar hij heeft ook duidelijk gemaakt dat dat bij 60-plussers precies hetzelfde precies het is. Dus er is, nog hoop, ja. Ja. er is nog hoop voor ons. En hij heeft dus ook aangetoond dat als je dat doet, dus niet alleen voor jongeren, maar ook voor ouderen, dat, de hoeveel, dat het aantal mensen wat dement wordt... aanzienlijk vermindert. Dus het is een gigantische besparing op onze ja. zorgkosten. Dus, dus is, daar, daar, daar wil ik wel bij. aan. Ja, dat ga een mooie fietsen. Ik ook. Nou, nou, ik, ik ben persoonlijk altijd heel sceptisch over dit soort onderzoek. Want volgens mij komt er binnenkort een tegenonderzoek... waaruit blijkt dat dit verband toch minder duidelijk is. En denk ik, ik meen ook. het al vanmorgen nee. in de krant. Ja, maar wacht even. Nee. Ja, heb nee. ik ook gelezen. De helft. de helft heeft er baat bij. Nee, het maar, gaat over depressiviteit. en en opmerking. In om het terug ja. te pakken. Nee, nee, nee. Ik vond het zo mooi dat we zeiden: sport is gewoon leuk. Ja. Ja. Maar nu moet ik het alweer gaan doen, omdat ja, ik dan niet de ment word. En ja, omdat precies. ik dan beter de trap op kan. Waarom dan niet het gewoon een houden bij? Het is gewoon leuk, joh. Ja, dus. uh, nee. ja maar je, je, je, ja. Je, het is leuk omdat je je er ook beter fitter van voelt. Gerard, ik zal het nog eens anders het is, zeggen. Een ja. mens is een homobiel het is een mens ja, die een lijf heeft gekregen wat gemaakt is om te bewegen daar hoeven wij niet allemaal meer maar onze, onze organen ons, ons, ons hele gestel zal ik maar zeggen, onze anatomie is gemaakt en gebouwd om te bewegen um, ik denk dat er een heel sterk verband is tussen, tussen die cognitieve ontwikkeling zal ik maar zeggen, en, en je hersenfuncties en dat ook voldoende bewegen daar is voldoende onderzoek naar en ik, ik kan het je opsturen als je dat dus niet doet, dan kost dat de samenleving straks mega veel geld. En dat vind ik dus echt heel ja. erg. Dat mensen bewust te weinig bewegen. Dat is heel slecht. Nee, maar dan zou ik dus zeggen, als ik zo'n integrale sportnota ja. uh, maak, ik verbaas mij erover qua politieke prioriteitsstelling in Goorland... Uh, dat er heel weinig geld beschikbaar is voor jeugdsport en relatief heel veel voor volwassersport. Door de manier waarop de kosten van de faciliteiten niet doorberekend worden... aan de verenigingen die daar gebruik van, van maken. Ik heb er in mijn vroegere leven wel eens voor gepleit... van keer dat nu om, zet nu zwaar in op bevorderen van jeugdsport... en volwassenen laat je in principe hun eigen sportbeleving betalen... op een aantal uitzonderingen na, waar je zegt... maatschappelijk gezien zien we hier een aantal knelpunten. Ja. En maar, dus die omslag, ja. is dat iets... Ja. Waarvan je zou zeggen van, dat is toch eigenlijk wel zo heel logisch. We hebben toch op basisscholen het grootste deel van het sportonderwijs wegbezuinigd. Middelbare hebben middelbare niet ja, dus ja, één, oh, één keer per jaar. Dus het verdwijnt. keer per week, ja. En dan moet je op je 25 ja. ste ineens van je wel medestanden worden. Ja, ja, ja. Het, uh, Hè? ja. Gewoon, nee, medestanders. Die, die kostenberekening, dat weet ik niet. Dat durf ik, nee. dat durf ik niet zo... Ik neem meteen nee, aan dat het nee, is zoals... Nee, het gaat mij mee meer om het onderliggende idee. Ja. En of je het gevoel hebt... Met, bedoel, je zet je heel erg in voor het, zeg maar, de bredere context... waarin dit soort gebeurtenissen plaatsvinden. Ja. of je zegt van... Dat zou politiek nou onderhand wel eens vertaald uh, mogen worden. Nou, we volgens hebben... mij is de laatste Spartner van 2008 of zo. Dus tot hoog tijd hebben we ja. er nieuwe gaan maken. Dat ga geldt ook, overigens uh, over de cultuurnota. Cultuur precies het hetzelfde. Dus Mag ik weet niet waar we de afgelopen worden. jaren wat dat betreft mee bezig zijn ja, geweest. Ja, ja, Back to ja. basics. Hè. Nee, maar er is in ieder geval bij mijn weten een commissie kunst en cultuur. En ik dacht niet meer iets... Dat zich op deze manier met de sport bezighoudt. Ik geloof niet dat die commissie Kunst en Cultuur zich met uh, uh, laat ik maar zeggen, de culturele infrastructuur en, en, en, en, en culturele verenigingen en culturele. Nee hoor, nee, ik heb ze nooit gezien. Ik heb ze nooit gezien. Ja, precies. Ja, die houdt precies. zich bezig over kunstwerken kunst in, in de ruimte. Ja, ja, ja. ja, ja, ja. Ik Verder heb ik gezien. Nee, maar niets. Nee, we hebben natuurlijk de contact uit cultuur. En in de tijd ja, dat ik voorzitter ja, ja, ben uh, ja. geweest, nou ja, ja, jij weet er alles van. Toen uh, groeide en bloeide dat. Nou heb ik er eigenlijk niet zoveel meer mee te maken, dus ik weet het eigenlijk niet zo goed. Uh, maar dat zegt al genoeg. Uh, er is geen, kom, uh, geen, geen, geen uh, laat ik maar zeggen, uh, sportraad of zo. Nee, die ja. is uh, jarenlang uh, geleden, uh, flink een aantal jaar geleden denk ik, verdwenen in elk geval. Maar goed, we gaan beginnen hè, met die, uh, wat ik straks zei, proberen om de Nationale Sportweek naar Goorlen te halen. En, uh, ik neem je mee. Ja, nou ja, Toch? ik sport al ik vind het leuk. Mooi thema. Ja, ja. ja het binnenhalen van zo'n nationaal evenement is waarschijnlijk een veel effectievere methode om jongeren aan het sporten te krijgen dan een nieuwe integrale beleidsnota. Ja. Ook, ik zeg niet dat dat onbelangrijk is, maar het zijn vaak ook de rolmodellen die uh, je... Ja. Ja, voor jongeren ja, interessant zijn. Hè. Ja, daarom ja, krijg je de ja. verbinding tussen de topsport en de breedte sport. Ja, ja, zeker. Uh, uh, Eén ding, we hebben natuurlijk wel een samenleving in Goorlen... waarbij de gemiddelde leeftijd wel 60 plus aan het worden is. Ja, dus ik denk dat we voor die gro hele grote groep, hè, toch maar, doen? iets moeten ja. doen. Ja, ja maar is daar uh, de vereniging verenigingsinfrastructuur zoals jullie hebben in Goorlen sterk genoeg voor. Om dat te kunnen. Of heb je daar toch nieuwe initiatieven uh, voor nodig? Ja, daar ja. hebben we heel veel nieuwe initiatieven voor nodig. We fietsen en we wandelen. En dat gebeurt ook door die 60-plussers. Dat wel. Ook wel hardlopen, denk ik. Maar, maar verder zijn de verenigingen niet ingericht op, uh, uh, op uh, allerlei senioren sporten. Ik weet dat er nogal wat bonden zijn die ja. zich daar wel op richten. Allerlei ontwikkelingen ja. hebben gemaakt daarop. Heel interessant. Um, maar zover zijn we in Goorland, denk ik nog niet. En op nou, sportscholen de weet ik uit ervaring, daar heb je als je overdag gaat sporten, zijn er een aantal ouderen. Maar dat is uh, dat kostbaar. Je, dat kostbaar. Ja. Ja. Ja. Maar Wil van der Kruis, de KBO, waar je ook iets mee hebt, gaat dit ongetwijfeld oppakken? Mag ik nu aannemen? Nee, ik ben voorzitter ja. van de landelijke KBO. Ja, in precies. Brabant maar daar geef je, je toch een... Daar dus geen lid van. Dat... Oh ja, dat is waar. Die hebben we een eigen vereniging. Ja. Ja, daar moeten we het maar een andere keer, een keer over, over hebben. hebben ja. Want anders gaan we te veel uitlopen. Ja. Want ja. de klok tikt onverbiddelijk voort. We hebben dit thema niet afgerond. Want Thijs heeft al zes keer gezegd dat hij nog vier uitzendingen nodig heeft. om wat hij nu al gedaan heeft. Wil van der Kruis zal ongetwijfeld na 26 april terug moeten komen om te melden. Of het hem gelukt is. Sterker nog hoe het hem gelukt is, Sowieso. want daar gaan wij zonder meer van uit. Dus wij danken onze gasten. Volgende week is er uiteraard weer een uitzending op hetzelfde tijdstip. Maar op internet, dat vermelendijde internet, is deze uitzending integraal terug te vinden vanaf morgen vroeg door te Googlen op Goolse Kringen. Ja. Dank voor uw aandacht en tot volgende week.